Het is vijf uur, Jeroen Jepkema met het NOS-journaal. In Den Haag hebben zeven mensen brandwonden opgelopen... in de bekende uitgaansgelegenheid Havana. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de brandwonden zijn. Volgens de politie liet de barkeeper een steekvlam ontstaan. Meer wil een woordvoerder er niet over kwijt. Omroep West meldt dat de barkeeper met drank aan de bar zou hebben gejongleerd. Café Havana is gesloten voor onderzoek. De barman is aangehouden en wordt verhoord.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 Het weer het is droog en de temperatuur ligt tussen 9 graden aan de kust tot 5 in het binnenland. Overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. In het noordoosten kans op een bui en het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanescu. Goedemorgen en welkom terug bij de uitzending van 2 juni 2012. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er zoal de revue gaat passeren... gedurende deze nachtelijke uren, dan kunt u kijken op teletextpagina 331... of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. U mag zich ook gewoon laten verrassen, dat is best leuk in het leven. Straks tussen zes en zeven bijt Eddie Zoe het spits af in het thema Nachtvluchten, laatste ronde. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een bijdrage van Echt KK. In maart 2012 verscheen bij Nijg en van Ditmar... Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter... van Gerdy Verbeet. Met 14 gesprekken over de parlementaire democratie. Begin mei liet de politica weten zich na de verkiezingen niet langer beschikbaar te stellen voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. In april van dit jaar vierde zij haar 61ste verjaardag. Tien dagen voor dat heugelijke feit, op 8 april, nodigde Gerard Klaassen haar uit in een aflevering van Anders Denkenden, Waarin de gesprekken gaan over leven, werken en geloof. Het woord is aan de immer en gastheer, de heer Klaassen. Geliefde Bert, politica, sociaal-democraten, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal sinds 2006. Omgekeerd nooit over geweest. Voormalig docenten en onderwijzeres, bezitter van een recentelijk aangebrachte tattoo, supporter van de parlementaire democratie, auteur van het net verschenen boek: Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. Levensbeschouwing. Um, levensbeschouwing, niet in de zin dat ik een geloof heb. Vroeger zei ik wel eens, uh, wij hadden thuis geen geloof... wij hadden de nieuwsberichten. Ja. Zeer betrokken ja. op de samenleving. Ja. Geen geloof. Is dat te betreuren? Of zegt u van, uh, nou, daar weet ik wel uh, mee te leven... Ik vind, het, ik vind het jammer, uh, sterker. Ik vind het echt jammer. Want ik denk dat ik heel graag lid geweest was van een geloofsgemeenschap. Ik denk dat dat voor mij... Je uh, bent nog jong. Nou, uh, dat, moet, dat, dat moet je denk ik van jongs af aan meekrijgen. En uh, mijn moeder was heel religieus. Maar uh, heel bewust als 18-jarige naar, uh, naar het gemeentehuis gestapt en zichzelf laten... Doorstrepen als rooms-katholiek. Niet omdat ze niet heel gelovig was, dat is ze tot het laatst van haar leven gebleven. Maar omdat ze heel veel moeite had nou ja, met wat ze dan de bangmakerij van de nonnen noemde. En ook wel eh, alles wat zeg maar, met Rome en de paus en het Vaticaan, daar had ze helemaal niks mee. Heeft u daar vaak met uw moeder over gesproken? Heel veel, heel veel. Hoe zou zij denken over wat nu in die katholieke kerk speelt? Eh, die problematiek van seksueel misbruik in eh, pastorale relaties. Nou, dat, dat zou ze verschrikkelijk gevonden hebben. Ik denk dat ze de moeite zou gehad hebben om het te geloven. Uh, dat, het, dat zou ze heel pijnlijk gevonden hebben. Maar ik denk dat ze altijd wel heel kritisch geweest is, op, ook in, in, in het, in het uh, klooster waar ze zelf dus is opgegroeid. Uh, ze zat dan op het internaat toen ze op de kweekschool zat, omdat ze die machtsverhoudingen onderling zag en vond dat die nonnen ook veel te veel macht hadden ook over de leerlingen. De Franciscanesse van Dongen, hè? heeft u mij ooit wel eens gezegd? Ja, de Franciscanesse in Dongen. En haar beste vriendin, eh, zuster Clementine, werd daar moeder-overste. Het, op hetzelfde moment dat die dus intrad, trad zij uit het geloof. Maar, eh, ga verbeten, is er iets van overgewijd? Van, van die religieuze impuls die uw moeder had op u? Nou, ik, ik denk niet dat ik dat ik. Ik heb geen geloof in een God. Ik, wat ik al zei, ik denk dat je dat van, van jongs af aan moet meekrijgen. Ik denk wel dat ik leef, zeg maar, naar de tien geboden. Hè? Ja. Zo goed als zo kwaad als dat lukt. Hè? Ja. En ook wel uh, mezelf. Uh, ik, ja, probeer in te zetten ten behoeve van de gemeenschap. Ja. Uh, Sociaaldemocraten zei ik uh, net. Uh, socialisten. Dat zei je vroeger, hè? Dat, ja, dat wou ik net aan u vragen. Hè? Wat bent u wel, wat bent u niet? Nou, ik ben geen socialist. Waarom niet? Omdat dat voor mij toch wel samenhangt... met een beperkt begrip van de democratie. oh ja? Ja. wel? Ja. Nou ja, dat hangt voor mij toch te veel samen... met wat er in de Sovjet-Unie en in Hongarije... en zeg maar, de, daar heb ik niks mee. Ik ben in de eerste plaats democraat. En ik ben een sociaaldemocraat. En ik geloof dus in de, in de parlementaire weg... En natuurlijk heb ik het idealen van, uh, nou ja, van Joop den Uil. Zijn foto staat hier. Ja. Spreiding van kennis, inkomen ja. en macht. Ja. Uh, ik, vind het, ik, ik zou er geen, niks aan vinden om in mijn eentje het goed te hebben. Ik vind het fijn als iedereen het een beetje goed heeft. Ja, is dat ook een, een levensbeschouwing voor uw gevoel? Of is dat echt puur en louter een politieke overtuiging? Nou, ik denk dat als je zolang als ik bezig bent met dit soort dingen, dan is het een manier van leven. Ja, je bent zo'n type die van alles lid is en overal geld over maakt en hmm. overmaakt. En daar toch een, ook een beetje, natuurlijk een beetje aflaten. Hè? Je, bedoel, je probeert natuurlijk toch ook te verantwoorden dat je zelf een goed inkomen hebt... en probeert zoveel mogelijk anderen daar een beetje van mee te laten genieten. Ja. Ja, maar, maar van de internationale kent u niet alle coupletten meer? Nou, de internationale ken ik nog wel goed. Maar één couplet, de wet is loger, daar heb ik heel veel moeite mee. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, wij praten met u, omdat u van alles bent... maar inmiddels ook de auteur van het boek Vertrouwen is goed... maar begrijpen is beter. En uh, dat gaat over de vitaliteit van onze parlementaire democratie. Zie ik het goed? Dan bent u wel aan de derde druk toe, geloof ik, hè? Ik ben aan de derde druk toe. Wat verbeet. Ja, ik ben er zelf ook wel uh, <laughs> heel uh, blij verrast uh, ja. door, ja... Je hebt toch in het begin een gevoel van, uh, zijn de bomen dit waard? Er ja. worden er toch een hoop voor gekapt. Maar nou ja, je moet wel... Uh, ik, nou, ik was wel, ik was, ik, wel uh, me bewust van het feit dat dat nogal wat is... als je als voorzitter die ambitie hebt om een boek te schrijven. Je moet goede argumenten hebben om dat te doen. Ja, Nou, uh, staat u of treedt u liever in de voetsporen van... Uh... Een andere Kamervoorzitter die dat ooit gedaan heeft... Anders Vondeling, wij schrijven de jaren zeventig... die ooit het boek schreef Tweede Kamer, Lam of Leeuw. Ja, wordt nog steeds verkocht? Wordt nog steeds verkocht en ik denk dat de Tweede Kamer heel erg een leeuw is. Ik denk dat als wij ons vergelijken met andere parlementen in andere landen dat die veel minder instrumenten hebben dan de Tweede Kamer... ook veel minder positie hebben ten opzichte van de regering. Dus op dat punt heb ik eigenlijk niet veel kritiek of, of, of zorg... Maar waar ik wel zorg heb, is om de mate waarin de Tweede Kamer... zeg maar verbonden is met de samenleving. Yeah. By the way, mevrouw Verbeet, uh, je schrijft een boek... en je komt in een compleet andere wereld. Hè? Zo kon u ruim gewoon uh, het boekenbal betreden. Want u was immers auteur met de auteurs... en bij de werelddraai kom je dan ook? Ja, dat, dat zijn leuke bijkomstigheden. En het is gewoon heel leuk om daar een keer te zijn... en dat een keer mee te maken. Ik geloof niet dat ik daar ieder jaar naartoe Maar By the way trouwens, klopte dat van die tattoo... Ja, dat, dat klopt. Ik, het was een plakplaatje. Oh, oh. Zoals in u en mijn jeugd, die bij de bazooka-kauwgum... Ja, uh, ja, ja, voor vijf ja, cent. Ja, ja, ja. En die kon je dan met een beetje vocht op je arm plakken. Maar ze blijven echt lang zitten als je er een beetje voorzichtig mee omgaat. Oh. Dus ik heb daar enorm met mijn kleinkinderen mee gescoord, kan ik u zeggen. Ja. Wij spreken zo de reteitvoerig over uw boek, maar nog even over uw eigen loopbaan. U bent van de Jordaan. Hè? De familie van mijn oma heeft in de Jordaan gewoond... toen mijn oma, mijn oma is opgegroeid op het Bikkers Eiland in Amsterdam... Zeker. En uh, toen ze wat ouder werd, had ze een, een baantje een, als dienstmeisje... vlak bij het Oosterpark in Amsterdam-Oost, waar ik nu woon. Dat vind ik wel heel grappig. En waar mijn zoon geboren is, het ons Lieve vrouwengasthuis met uitzicht op uh, het Oosterpark. En toen uh, zijn ze na, de, na het Dikkers Eiland aan familie. Dus de hele familie is toen successievelijk verhuisd naar de buurt, Want daar kreeg je een wc... En nog weer later is de hele familie verhuisd naar bosse Want dan kreeg je ook een badcel. En die broers en zusters die hadden elkaar heel hard nodig... om ook op elkaars kinderen te passen. Want toen had je nog geen kinderopvang. Ja. En de hele familie van mijn oma die werkte, ook die getrouwde vrouwen... Ja. op de ongunstigste tijden ja. van de dag... als schoonmaakster ja. of als naister ja. of waster of streken. Ja. U heeft dat dus ook meegemaakt. Net als ik, gewoon gewassen worden op het aanrecht in de toppen. Absoluut. En dan winters, ging zwinters de waterketel, die stond op de, op de haard. En dan, uh, mijn oma was een schat van een oma. En dan werd die waterketel even door het bed gehaald. Want dan was het bed niet zo koud als je erin stapte. Wat huizen en bomen en grachten en plein. Wat typische humor, een tikkeltje pijn. Amsterdam en een tranen en een hoop sentiment, een groep en een halvelement Amsterdam. Een stad met kapsones en af en toe zoe, maar één ding is zeker een stad met gevoel Amsterdam.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 Een tram afglijden, een oud carillon, Een was die te droog hangt op een balkon Amsterdam De stad van de Dam en het Torbekkeplein Waar iedereen s'avonds uitbundig wil zijn Waarvan je kunt zeggen wat is het hier fijn Amsterdam Amsterdam, Amsterdam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 Amsterdam. Mooi Amsterdam. Mooi Amsterdam. Mooi Amsterdam. Amsterdam. ik zag u mee. Nou, dijnen wil ik niet zeggen, maar knikken wel. Willy Alberti en Wim Zonneveld, het moet bekend zijn. Ja, dat vind ik echt heerlijke muziek. Willy Alberti, daar waren mijn ouders ook dol op. Dus dat, daar ben ik eigenlijk mee opgegroeid. Ja, en Wim Zonneveld, dat is natuurlijk geweldig. Ja, ja. Kunt u zelf ook zingen? Niet dat ik u dat nu ga vragen, maar... Nou, niet, ik heb wel een periode op het rooms katholiek hoofdstadkoor gezongen. Of met het, maar um, dat heb ik niet heel lang volgehouden, omdat dat toch lastig te combineren was. Ja, het is Pasen vandaag. Um, Plasterk, uw partijgenoot in de Tweede Kamer doet uh, aan de Matthäus-Passion. Um, die hebben we de afgelopen week ook weer uitvoeren gehoord. Uh, u ook weer? Ja, ik ben, voor het eerst heb ik de Matthäus-Passion gehoord... omdat mijn medewerkster toen in een koor zong in de Hooglandse Kerk in Leiden... Kippenvel. Ik heb daar met tranen over mijn wangen en, en nekharen. Die, ik vond het zo mooi. En sindsdien probeer ik ieder jaar naar de Matthäus uh, te gaan. Ja. Dit jaar was ik voor het eerst in Naarden. Ik uh, ben al die jaren daarvoor in Leiden geweest. Ook schitterend. Maar ik wilde het ook heel graag een keer in Naarden meemaken. En ik heb daar echt van tevoren naar uitgezien. Ja. Uh, Genie Verbeet, um, u bent politica. Waarom eigenlijk? Ja, uit een soort van een verantwoordelijkheidsgevoel, denk ik. Ik was, nou ja, u noemde het al bij de intro... Uh, uh, uh, graag klaar over geweest. Ja, dat, dat is een geeft... trauma, hè? Nee, dat is, maar ben je gek, nee. Maar ik vind het wel een leuk verhaal, toch? Ja? ja toch. Maar het is maar, wel erg. Nou ja, ik, nou ja omdat, het, omdat het aangaf hoe, hoe mijn vader een beetje in de wereld stond. Hè? Als het belangrijk was, moest de overheid het doen. En als de overheid het niet deed, was het dus niet belangrijk. Weet je? Dus dat was een cirkelredenering waar je als kind niet doorheen brak. En ik wilde wel heel graag iets doen. Dus altijd met de kinderpostzegels of voor kinderen met een beperking. Of voor... en ja, ben ik ben vrij jong lid geworden van een politieke jongerenbeweging. Uh, vanaf jongs af aan echt geïnteresseerd in de politiek. En was dat altijd de Partij van de Arbeid? Nee, ik vond de Partij van de Arbeid aanvankelijk een beetje ja, niet links genoeg. Zeg maar. Dus ik ben be begonnen in de socialistische jeugd. Maar toen moest je daar als meisje toch ook gewoon steeds broodjes smeren... dus toen ben ik er ook weer mee gestopt. Want ik wa... en toen... Dat was tijtje... ze niet in de Partij van Uwet? Nee, en je moest daar altijd maar met koffie en thee lopen en zo. Dat vond ik niks. Dus toen ben ik een paar jaar eigenlijk niet zo actief geweest... maar ik wilde ook in die periode verschrikkelijk graag kinderen hebben... Dus ik was met 22 moeder en toen was ik moeder... en toen dacht ik, nu moet ik maar eens lid worden van ja. een politieke partij. Toen heeft u niet gedacht bij uzelf en ik moet trouwens ook uh, kamervoorzitter worden. Nee, wel kamerlid. Ja? Vanaf het moment dat wij televisie hadden en ik zag die vrouwen... Uh, met name, Gerda Broutigam. Ja, Gerda Broutigam, hij van Zomeren, Dat waren echt, dat vond ik stevig. Stevige, De vrouwen? Ja, zo'n ja, zo stevige stem, die wisten wat ze wilden. Vond ik echt. dacht ik, nou, dat kan dus, want voor meisjes is dat toch belangrijk. Maar Marga Compey? minder, minder. Ik moet heel eerlijk zeggen... de gedachte dat je dan niet kon trouwen en geen kinderen zou hebben... dat vond ik, ik vond, wou het wel combineren. Ja. Nee. Het liefst wou ik toch kinderen. U bent uh, in, in die partijlijn gegaan. U was uh, medewerkster bij uh, Tineke Nederlandbos. Die ja. woonde toen in uh, Hoofddorp, herinner ik me nog. Ja. Uh, zij werd ook minister. As Melkert werd later fractievoorzitter van de Tweede Kamer voorzitter van de Partij van de Arbeid. Werd later ook minister van Sociale Zaken. Omgekeerd. Omgekeerd. Ja, in omgekeerde volgorde. Ja. Ja. Ja. Maar, maar ja. u was het in alle tweede gevallen medewerker. Ik ben van keer medewerker geweest toen ze staatssecretaris was van onderwijs. En heb daar enorm veel van geleerd en ook van genoot. Ja. En uh, toen uh, Melkert uh, uh, fractievoorzitter werd van de Partij van de Arbeidsfractie, toen heeft hij gevraagd of ik hem kwam helpen. Ja. U weet ook gemerkt wat voor een waanzinnig moeilijke wereld dat is. Hè? En helemaal geen vrolijke wereld vaak, want dat is ook een hele harde wereld: de politiek en ook zeker die van die uh, halve vierkante kilometer op het Binnenhof. Ja, absoluut. Je moet, je moet sterk in je schoenen staan. En dat staat u? Zeker. En, en je moet vooral ook je, je, je vastigheid en je, je veiligheid uh, uit je eigen familie en vriendenkring halen. Dat is heel belangrijk. Ik heb, ik heb zelf, moet ik eerlijk zeggen, eigenlijk nooit vervelende ervaringen gehad. U bent ook nieuwsgierig, hè? Voor mij is wel een drijvende kracht dat ik altijd nieuwe dingen wil doen. En ik heb heel graag uh, lid willen zijn van de Tweede Kamer. Ik kan me nog herinneren dat ik hier voor het eerst kwam als uh, medewerker van Tieneke Nederland. En dat ik toen dacht van ja, dit is toch wel echt mijn plek. Dat was toen net in die nieuwe Tweede Kamer. Ik vond het schitterend. Het is een prachtig gebouw. Ik ben iedere dag trots dat ik hier uh, rondloop. Nou, toen, uh, toen werd ik zelf, uh, ik stond al op de lijst uh, op een gegeven moment. Toen werd ik ook lid van de Kamer. Ja, en dan ben je woordvoerder namens je fractie op een aantal onderwerpen. En ik ben niet iemand die heel lang hetzelfde wil doen. Dus dan kan je variëren dat je steeds andere onderwerpen gaat doen in de Kamer. Hè? Dus dat, dat, dat vind ik leuk. Ik moet altijd wel een soort van prikkel hebben om, om nieuwe dingen te doen. En op een gegeven moment toen ging Jeltje van Nieuwenhoven uit de Kamer... omdat ze gedeputeerde werd. En toen werd ik plaatsvervanger in het presidium. En toen ging ik voorzitten in de Tweede Kamer, in, de, in die zaal. En toen dacht ik, ja, maar dit... Dit vind ik echt geweldig om te doen. Zorgen dat het goed loopt, zorgen dat anderen hun punt kunnen maken. Dat vind ik eigenlijk schitterend. Ja. En u wist, als ik zo vrijmoedig mag zijn, ook bij uzelf dat u het kon? Nou, dat weet ik niet of ik dat wist. Ik weet wel dat ik, daar heel, dat ik, het, dat ik het naar mijn zin had op die stoel. Maar op een gegeven moment kwamen medewerkers van de Kamer naar me toe. En die zeiden van mevrouw Verbeet als nou meneer Wijslas niet meer terugkomt, zouden wij het wel een leuk idee vinden. Maar ik zeg jongens, dat, dat is nog heel lang, dat is nog heel ver weg. Het is een vrije kwestie. En dat is ook zo, dat is heel bijzonder. In ja. het Nederlands parlement kiezen de leden zelf hun voorzitter. En toen dacht ik, nou, dan ga ik, als zij nou denken dat ik dat wel aardig doe... dan ga ik dat toch proberen. Maar u had uh, royale kandidaten tegenover u, hè? Maria van der Hoeven, herinner ik mij. Henk Kamp. Henk Kamp van de VVD, ja. ja. Dus je moet het wel aandurven. Nou, ik was de eerste die me gekandideerd had. Want, kijk, zo ben ik dan ook wel weer. Dan ga ik niet eerst afwachten wie er ook komen. Ja. Dus ik, ik was dat van plan. Ik denk, nou, dan ga ik ook op het moment dat de kandidatuur geopend is... ga ik ook meteen mijn brief sturen. Ja. En toen kwamen zij er ook bij. En toen heb ik natuurlijk wel gedacht van, nou, ga ik dat redden? En toen dacht ik, nou ja, wie niet waagt, die niet wint. Gelieve Beter, u bent het nu, uh, Kamervoorzitter, um, zes jaar, hè, vanaf 2006... En ja, dan ligt hier nu ook uw eerste ding. Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. Wat u bent gaan doen, is eigenlijk supporters zoeken van de parlementaire democratie. Nou, dat hoor je niet zo vaak. Nee, het, het, het viel mij op dat, dat, dat er vaak over het parlement, door mensen die, vind ik beter zouden kunnen weten, een beetje, nou, met een beetje dédain uh, gesproken wordt. En dat vind ik jammer, want we hebben een hele mooie, uh, mooi bestel in Nederland, de trias politica. Hè. Je hebt de uitvoerende macht, je hebt de, de, de wetgevende macht, het parlement, controlerende wetgevende macht, je hebt uh, de, de rechtelijke macht. En die drie zijn sterk en moeten elkaar ook sterk houden. Ja. En dan hoop je dat mensen beseffen dat je, ja, je kan wel heel veel kritiek hebben, maar is nog niet zo 1 voor 3 iets te verzinnen wat toch beter functioneert als dit. Ja. Dus dan zou ik zeggen. Zet je kritiek om in daden. En bestook ons desnoods met adviezen en met ideeën. Maar we ook een beetje trots op wat we doen. Ja, maar het kan ook kritiek as such zijn. Hè, van mensen die zeggen, achter het parlement... waar ben je toch helemaal mee bezig en zo. Hè? Ja, maar ik denk dan liever aan de rol van een, van een supporter van een voetbalclub. Ik bedoel, die heeft ook kritiek, maar hij zit wel te juichen op de tribune. En ik vind eigenlijk dat de mensen die ja, zeg maar, op de hoogte zijn van wat we doen... ook af en toe eens ons een schouderklopje ja. zouden moeten geven. U bent, eh, zoals u het meen ik, zelf hebt geformuleerd... als een nieuwsgierig aapje op pad gegaan ah, om Aagje. Ah, een aapje. Nou ja, als in de nemen. Ah. <laughs> op zoek naar deskundigen om hen als het ware uit te horen over de kwaliteit van de Tweede Kamer. En u heeft veertien man uiteindelijk gesproken. Ja. Wij hadden natuurlijk als Kamer zelf al de parlementaire zelfreflectie gedaan. En ja. Ja. eigenlijk was ik voor die ja. tijd al van plan om met anderen van buiten naar binnen te kijken. Ja. Maar toen dat proces kwam, toen dacht ik, daar kan ik als voorzitter niet tussen doorgaan. Dus ik moet wachten. En toen werd ik voor de tweede keer herkozen. En toen dacht ik, nou wil ik eigenlijk ook die vervolgstap nog eens doen. En met anderen die geschreven ja. hebben over het parlement. Want dat was voor mij echt een selectie- -tiedium. Ik moest echt mensen hebben die al of wat op papier gezet hadden. Daar wil ik nou wel eens mee doorpraten over de toekomst. En ik moet eerlijk zeggen, als, als tweede criterium had ik ook... of het een beetje optimist te zijn. Want ik hou niet zo van de categorie kommer en kwel alleen. Hè? Nee, niet dat geweeklaag en het gemopper... over het functioneren van het uh, Nederlandse parlement... wat u, als u in het land bent, maar al te vaak hoort. Wat je soms hoort, ja. Dat vind ik jammer. Ik wil, ik wil met mensen praten die zeggen... nou, we doen het nu, uh, hebben bijna 200 jaar deze vorm van parlement... en er is uh, intern natuurlijk uh, wel wat, wat veranderd. In de reglementen veranderen steeds en de wetten veranderen. Maar ik denk dat de samenleving op dit moment zo'n andere karakter heeft... en dat er dus ook zoveel nieuwe media zijn... dat we daar als Kamer ook een antwoord op moeten hebben. Wat u gedaan heeft, is om het in één zin samen te vatten... met de blik van buiten naar binnen gekeken... Kom ja. maar naar uw kamer. Ja, gewoon met anderen samenkeken. Wat hebben jullie nou voor tips? Hoe kunnen wij nou als parlement nog sterker gaan functioneren? En er komen uit die gesprekken een aantal uh, nou ja, zeg maar, zaken naar voren... waarin het parlement verbetering zou kunnen uh, behoeven... En daar probeer ik antwoorden op te verzinnen. Ja, het is een buitengewoon interessant uh, boek... als zou het alleen maar zijn vanwege de kwaliteit van de interviews... maar ook vanwege de verscheidenheid van de mensen die u heeft gesproken. Daar is de gekende Congo-kenner, mag ik wel zeggen, David van Ruijbroek die ook het populisme in België tot zijn onderwerp heeft gemaakt van studie. Maar ook een uh, collega-journalist als Joris Luijendijk... die is het cynisme nog niet voorbij, blijkt uit het interview. Maar ook een man als Pieter Winshemius, Paul Schnabel niet te vergeten. U noemt alleen de mannen Ik was niet niet, hè. <laughs> Want Irina Kostera Meijer en Saskia Stuiveling. En... en Lisbeth van Zonen. Maar wel zeker. Ja. maar wel zeker. En Femke Halsema. Femke Halsema. Ja, dat is het laatste interview ja. ook eigenlijk. Hè? Ja. Wat is nou de rode draad die u uiteindelijk uit deze interviews gehaald heeft? Nou, dat, dat, het, dat het eigenlijk heel goed gaat, dit, dat vind ik wel aardig. Met Carla van Balen. zegt ze... Ja, Carla ook... van Balen is een politicoloog, hoogleraar politieke wetenschappen... aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, het is, al, het is niet zegt, het is altijd een beetje kommer en kwel. Er wordt altijd geklaagd in Nederland. Maar wat ik, wat ik aardig vind, is dat ze zeggen... met eigenlijk vrij kleine ingrepen kun je het parlement al veel aantrekkelijker maken voor, voor jongeren. Irene Costera meijer zegt bijvoorbeeld... jullie zouden met de agenda van de Kamer... veel meer kunnen aansluiten bij dingen waar jongeren mee bezig zijn. En dat is iets wat eigenlijk in alle gesprekken terugkomt... dat de procedures van de Kamer zijn eigenlijk heel behoorlijk... maar de binding van de Kamer... Van de, van de 150 leden samen, hè, of van de 225, als je de Eerste Kamer er ook bij betrekt... met alle hoeken en gaten van de samenleving, dat zou beter kunnen. Je zou meer je hersens moeten kraken hoe je nou kunt zorgen... dat de dingen die in de samenleving tot zorg leiden... ook op de agenda komen van de Kamer. En dat is iets wat ik niet van tevoren had verwacht... dat, dat er zo duidelijk uit zou komen. Ik dacht dat het eerder zou gaan om uh, zeg maar de, de kwestie van vertrouwen op zichzelf... Ik werd door uh, Herman van Gunsteren al in, in het eerste... Een, ook een politicoloog, ja. maar deze keer uit Rotterdam. En, en, en een hele wijze man die ook goed nagedacht heeft over het parlement. En die zei ja, vertrouwen, daar moet je niet op richten. Dat is bijvangst. Het is mooi als het ontstaat. Maar het gaat niet om vertrouwen. Het gaat erom dat je, uh, nou ja, de, de, die, die binding, de, de agenda van de Kamer, veel meer op één lijn brengt met waar in de samenleving de zorgen het grootste over zijn. Nou, daar zoek ik nu naar een aantal oplossingen. Ik denk dat een van de dingen die wij op dit moment in de Kamer als probleem moeten moeten vaststellen, en daar verschillende meningen sterk over... is dat ik denk dat wij te veel een teveel monocultuur zijn. Dus te veel, een groepje, te erg hoog, laat ik niet zeggen... het kan nooit hoog genoeg opgeleid zijn... maar bijna iedereen bij ons in de Kamer heeft een universitaire opleiding... En het zou denk ik makkelijker zijn om contact te houden... met alle delen van de samenleving... als de variëteit binnen de Kamer ook wat groter was. Dus eh, niet alleen variëteit op het punt van mannen en vrouwen... dat begint al redelijk normaal te worden in de Kamer... maar dat je ook mensen echt uit alle delen van het land hebt... maar ook mensen met een wat eh, hogere opleiding... maar ook mensen met een beroepsopleiding. En niet die enkele politieagent die we nu hebben, maar wat meer. Ma mémoire, ce n'est que du vent qui secoue les feuilles de nos palmiers du temps. Les vitrines, ça ressemble, oui, il me semble à tout ce que je n'ai pas eu. I'm oh. Ballade voilà pour ma mémoire. Ja, mevrouw van verbeten, hè? Francis Lee en Michel Lecran. Ik zag u zeer instemmend knikken bij dit nummer uit de film Les Zons et Les Autres. Dat heeft u eigenlijk op latere leeftijd vervat, hè? Ja, dat is een van mijn favoriete uh, muziekstukken. De Bolero van Ravel. Ja, nou, het, het is ook heel mooi. Garnie um, van Beidt, um, u spreekt over de, de waarde van de democratie, van de parlementaire democratie... In de afgelopen weken, waar de coalitiepartners VVD en CDA zich met de gedoogpartner de PVV verschonzen, want dat mag je toch zoveel zeggen, in het katshuis, zijn er critici die zeggen: er is helemaal geen democratie meer. Wat er in de Kamer hoort te gebeuren, wordt nu ergens met mediastilte in een wit huis bekokstoffeld. Wat vindt u? Kijk, het is, natuurlijk, het is natuurlijk wel democratie, want een meerderheid van de Kamer accepteert dat het zo gaat. En dat is natuurlijk de, de kern van de democratie. Ik vind wel dat, het, dat dit soort dingen nooit te lang moeten duren. Maar is het niet al veel te lang? Daar doe ik geen uitspraken over. Ik vind, zolang een Kamermeerderheid accepteert dat het zo gaat, gaat het zo. En dan moeten de wetenschappers ooit maar eens uitzoeken wat nou deze constructie voor betekenis heeft voor het functioneren van het parlement. Want u moet als kamervoorzitter neutraal zijn. Ik moet het en ik wil het, omdat ik he, in die, als je die rol wil vervullen, moet je dat ook op die manier doen, want anders kun je niet functioneren. Ik ben voorzitter van de hele kamer, ook van de coalitiepartijen, ook van de partij die op dit moment het kabinet uh, gedoogt. Dus, um, ja. U kunt niet neutraal zijn op het moment dat u in de Kamer op een dinsdagmiddag moet stemmen als een van de 150 Kamerleden. Dan zie je aan uw stemgedrag waar u staat. Zeker. En, en als regel stemmen, stem je fractiegewijs. Ja. Dus dan valt het eigenlijk niet eens op. Dan zeg ik alleen maar hoe er gestemd wordt. Hè. Dus dan maak ik dat rondje langs alle partijen. Maar als er hoofdelijk gestemd wordt, dan stem ik vrijwel altijd mee met de fractie van de Partij van de Arbeid. Ja, ja, ja. maar dan ben je dus niet neutraal op zo'n moment. Niet, niet in de zin dat ik qua opinie geen, geen mening zou hebben. Nee, natuurlijk, ik ben gewoon een van de 150... en ik zit net als alle anderen daar met, uh, met een opvatting. Ja. Um, mevrouw van Beete, uit de interviews... vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter... lees je toch een heleboel opvattingen die je uh, om, om meer vragen. Eén van die opvattingen komt in een gesprek met uh, Pieter Wensemius... een wijze man, waar het gaat om de vraag of... Um, Hoogopgeleide dan wel laag opgeleide zich met de parlementaire democratie en dus met de Kamer uh, kunnen uh, ja, laat ik zeggen, associëren. Winstem je zegt het is helemaal niet zo dat uh, lager opgeleide zeg maar, die Kamer vervoien en uh, hoge opgeleiden niet. Wat denkt u? Nou, je ziet dat er twee groepen zijn. Een groep zeer hoogopgeleide die de Kamer eigenlijk een beetje irrelevant vindt, die ze ons vooral als een soort hindermacht ervaren. En je ziet een groep ja, lager opgerijden. Wins Hemers noemt dat de overvraagden... Ja. die eigenlijk niet meer, niet meer zich herkennen in wat er in de Kamer gebeurt. Ze begrijpen het ook niet. Ja. Er wordt ook vaak een taal gesproken die niet aanspreekt. En de onderwerpen die op de agenda staan, spreken de mensen ook niet aan. Ja. En beide groepen lijken toe te nemen. En dat is natuurlijk wel voor mij een zorg. Een bedreiging. Ja, dat is, dat is een zorg, omdat ik denk dat, dat je, je moet als Kamer relevant moet zijn voor ja, toch wel een grote meerderheid van de samenleving. Ja. Het is opvallend, omdat als je een interview leest in uw boek, zoals met Paul Schnabel, de directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau, die zegt dat de politieke belangstelling, die is helemaal niet afgenomen, want die is toegenomen juist. Ja, die belangstelling is toegenomen, maar hij signaleert ook wel... hoewel hij dat niet helemaal uitwerkt... dat er een soort behoefte zou komen aan een sterke man. He, dus dat, en dat zie je natuurlijk wel in de samenleving... dat de aandacht ook, zeg ik eerlijk, van de, van de media... erg gericht is op de uitvoerende macht. En dat men de Tweede Kamer minder volgt. En dat vind ik wel zorgelijk, omdat uiteindelijk... de uitvoerende macht kan pas aan het werk... als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben gezegd... dat ze instemmen met de voorstellen.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 prachtige hoes. Ik zie hem nou, nog voor ja. me. Geliefde weet, ook op basis van het boek wat u nu net heeft gepresenteerd... geldt hier toch de vraag, heeft u als Kamervoorzitter macht? Heel klein beetje. Ik mag uh, de Kamervragen selecteren. Dat hebben we net gezien, ook in een documentaire. Hè? Daaruit blijkt, die niet, die wel. Ja, maar dat doe ik wel <lacht> altijd op basis van adviezen en hele... Ik kan het bij iedere vraag verantwoorden waarom wel of waarom niet. Dus dat, dat, daar heb ik geen moeite mee, maar ik, inderdaad, die kies ik. En, en ik bepaal ook de momenten van minderheidsdebatten, van dertig ledendebatten. Ja. En dat is, dat is ook een soort macht. En ik mag bepalen of de tijd en de agenda toelaat... dat ik interrupties toesta ja. of niet, en hoe lang en hoeveel. Wat belangrijk ook is als vertegenwoordiger uh, in de Kamer van welke partij dan ook, maar ook als behoeder van het instituut... is dat je bereid bent een compromis te sluiten. Een compromis heeft de, ja, de herkenbaarheid van het geheel op het oog. Dat is eigenlijk het hart van de democratie. Ik heb mijn eerste hoofdstuk Ode aan het compromis genoemd. En ik geef uh, af en toe les op een ROC. En dan doe ik drie les. Heb je dat al tijd voor? Ja, dat is, dat, hebt, vrijdag hebben we geen kamer, dus dan kan ik dat doen. En daar geniet ik enorm van. En dan merk ik hoe makkelijk het eigenlijk is als je jonge mensen uitlegt... dat je soms moet bewegen om voor iedereen een goede beslissing te maken. En dat snappen ze best als je dan uitlegt... van hoe doe je dat dan met vakantie? Hè? Als oma meegaat en er is ook nog een jonge broertje of zusje. En dat je dan toch zorgt dat je het allemaal leuk hebt op vakantie. En dan moet, hè, moet je met oma moet je een beetje rekening houden, ze af en toe een kopje koffie kan drinken. En de jongste wil af en toe zwemmen in de zandbak. Dus je moet zorgen dat, dat je een oplossing maakt met een zo groot mogelijk draagvlak. En dat is een compromis. Terwijl die jonge mensen, als ze naar de beelden van de televisie kijken, vooral verkiezingscampagnes, dan denken ze: ja, maar hij heeft dit beloofd en nou doen ze dat. En dan leg ik uit, ja, maar tijdens verkiezingscampagnes ja. moet je begrijpen. Iedereen brengt dan over het voetlicht wat zijn of haar ideaal is. Maar ja, dan haal je geen meerderheid. Dat haalt gelukkig in Nederland geen één partij. Dat zou ik zelf geen geen fijne toestand vinden. Dus dan moet je na verkiezingen moet je met andere partijen op weg naar een meerderheid... en dan moet je dus allemaal een beetje water in de wijn doen... en dan eigenlijk proberen of je door de combinatie van ideeën... nog iets beters kunt verzinnen. Ja, men noemde dat door de middelbare school staatsinrichting. Ja, maar, maar dat nou ja, staatsinrichting, maar dat werd toch ook niet, ook in mijn tijd niet uitgelegd dat compromissen zo bij uitstek kenmerkend zijn voor ons Nederlandse bestel. Nee. Wij hebben altijd in Nederland gepolderd, plooien en schikken. En dat komt omdat we allemaal heel eigenwijs zijn. Dat is ook, denk ik, in de aard van het beestje. We hebben veel partijenstelsel. Ik ben daar trots op. We hebben geen kiestrempel. Maar dat veronderstelt wel dat je bereid bent na verkiezingen... met de partijen die het meest bij elkaar passen... na te denken over een programma, over een akkoord... Ja, waarbij iedereen tot zijn recht komt. En dan moet je compromis niet zien als een mindere variant... maar juist zien, zien als iets beters. Belangrijker is misschien nog de vraag die uh, hoe langer, hoe urgenter wordt... kan de Kamer uh, anno 2012 haar taak nog wel aan? Jawel. Nou, ik vraag het in termen van bestaffing. In feite heeft één Kamerlid één uh, medewerker... Ja, dat, dat, is, dat is zeker geen vetpot. Maar ik, ik ga het op dit moment ook niet om meer vragen... want ik realiseer me wel dat dat niet verantwoord zou zijn... omdat iedereen nu heel erg op de centjes moet letten. Dus we moeten gewoon heel selectief zijn en goed kiezen. Maar uh, heel druk is het wel. Het is toch wel het hart van de democratie bovenbeeld. Ja, het is het hart van de democratie. En soms vind ik dat we, dat we aan de rand uh, zitten... En dat merk je, ik, neem, ik, ik, ik sluit niet uit dat de commissie de Wit... op dat punt ook wel met een aantal aanbevelingen zal komen. Want als je als Kamer natuurlijk echt de, de, de tegenspeler wil zijn soms... Hè, dat is je rol van een kabinet dat voorstellen doet... dan moet je dus in een heel snel tempo... ook je net zo goed kunnen informeren als de anderen. En we hebben nu, uh, dat vind ik al een enorme vooruitgang met de wetenschap... Nauwere contacten. De Koninklijke Academie voor Wetenschappen in Amsterdam bijvoorbeeld. Hè? Ja, en die willen ons ook echt ook op dit soort onderwerpen heel snel extra informatie geven. Zodat de Kamer niet dus dunnetjes overdoet wat het kabinet gedaan heeft, maar de eigen informatie naast kan zetten. Uh, als ik uh, ga liever beter. Nou, zo door, door dit boek uh, heen, heen struin. Uh, en, uh, struin, ik, ik heb het van A tot Z gelezen. En ik ken de meesten ook. Dan stel ik vast dat. Uh, dat, dat vrouwen in uw boeken net een ietsje andere toets hebben dan de mannen. Is u dat opgevallen? Ja, dat is mij zeker opgevallen. En vooral toen ik het boek zeg maar, in de eindredactie deed... viel het mij op dat vrouwen eigenlijk allemaal over jeugd... en over de toekomst hebben. En toen dacht ik, ja, zo goed als vrouwen ook de taal overdragen... Hè, dat zie je bij nieuwkomers in ons land... dat de vrouwen langst de moedertaal vasthouden en ook de tradities van een cultuur overdragen... denk ik dat het poldermodel en de democratie... zo door vrouwen overgedragen wordt aan hun kinderen... en dat die dat ook zo uh, belangrijk vinden... dat ze allemaal zich vooral zorg maakten... in, in mijn interviews althans... met hoe jongeren nou betrokken kunnen worden bij de politiek. Dat vond ik echt een opvallend verschil... met de gesprekken die ik met de mannelijke gesprekspartners gevoerd heb... dat bijna alle vrouwelijke gesprekspartners over jongeren hadden... en de, en de belangstelling van jongeren... en de betrokkenheid van jongeren bij de politiek. Ho? Ja, dat vond ik echt heel bijzonder. U, u begon, uh, gelieve Verbeet, dit gesprek... dit mooie gesprek met uw moeder... die op 18 jaar leeftijd uit de Romst katholieke kerk trad... Hè? Ik, ik mag wel zeggen, zij is recentelijk, hè, half januari, overleden. Ja, ik zat uh, naast het bed van mijn moeder met de drukproeven uh, van het boek. En uh, die heb ik overigens dus niet meer zelf uh, afgemaakt, want ik kon me er niet op concentreren. Het is heel bijzonder om uh, naast het bed te zitten van je moeder die aan het sterven is, want dat was toen zo. En uh, nou, ik, ik, ik heb, uh, moet ik eerlijk zeggen, genoten van het schrijven van dit boek... Maar ik zit er ook wel heel erg over te denken om toch ook nog meer op te schrijven over, uh, over het leven van mijn moeder. Ik heb toen we afscheid van mijn moeder namen, heb ik uh, een verhaal over haar gehouden. En ik had nog zoveel meer willen vertellen. Dus ik sluit niet uit dat ik daar uh, over de manier waarop zij geleefd heeft. Een meisje uit Steenbergen, die, wat ze zelf beschreef, dat ze eigenlijk heel veel moeite had om los te komen van haar milieu. Dat ze, dat ze die opleiding prachtig vond, maar de, de, de afstand tot haar eigen milieu daardoor eigenlijk wel te groot vond worden. Dat is moeilijk geweest. En alle andere keuzes die ze gemaakt heeft... Uh, uit een katholiek-liberaal milieu... Uh, na de oorlog doorbraaksocialist... ik denk dat dat ook nog wel eens een mooi boek zou kunnen worden. Ja. U heeft het boek bijna al half geschreven. Minstens in uw hoofd. Ja, in, in mijn hoofd heb ik het geschreven. Maar ja, het moet ook nog voor anderen uh, interessant zijn. Ja, mooi. die Verbeet, uh, het was een mooi gesprek. Is het eigenlijk... Uh, wat denkt u? Eigenlijk ook nog leven na het Kamervoorzitterschap. Wat dacht u? En ook al naast. Ja? Yeah? <laughs> ja, ik heb een hele leuke man en yeah. leuke kinderen... Oh, en leuke kleinkinderen. Ja. En daar, um, daar ben ik heel graag uh, mee, uh, mee op stap. Gerard Klaassen in gesprek met Gerdy Verbeet in een aflevering van Anders Denkenden. Een bijdrage van RKK eerder uitgezonden in april van dit jaar. In diezelfde maand vierde de Politica haar 61ste verjaardag. En de maand daarvoor verscheen haar boek Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. Gerdy Verbeet nog vol mooie plannen. You've been my now with poster minds at hand I can't go to you for consolation Cause we're off limits during this transition This grief Hey, Sophies, I share Temple Together, Alanis Morissette. En ik zei het net, wat ongenuanceerd tegen technicus Tim Corbett... maar jemig, wat kan dat wijf zingen? Geweldig. Gisteren vierde deze Canadese singer-songwriter haar 38 ste verjaardag. Dit is Radio 1, u luistert naar Nachtvluchten. Niemand vindt een kruk, een gehoorapparaat of rollator cool. Toch is de Kanta, dat kleine kekke autootje voor mensen met makken... een begerenswaardig object geworden... Het is het enige hulpstuk voor gehandicapten... waar gezonde mensen dan weer jaloers op zijn. De kanta laat alle zieligheid achter zich en maakt iedereen vrolijk. Karin Spank, kanta-rijder van het Eerste Uur... die schreef daar een boek over, over de opmerkelijke geschiedenis van dat autotje. Vorige week was Karin Spink de gast... in de laatste aflevering van Geestelijk Welgevaren. En daaraan is dan ook weer een prijsvraag verbonden. Maak kans op één van die drie exemplaren van het boek De Benenwagen... verschenen bij Nijg en van dit maar. Beantwoord hiervoor de volgende vraag. Op 28 juni 2012 vindt een bijzondere dansvoorstelling plaats. van 50 balletdansers van het Nationaal Ballet. en 60 kantarijders. Ik hoop dat ik die aantallen goed zeg. ter gelegenheid van het 50-jaar jubileum van het Nationale Ballet. Noem de choreograaf van dit inspirerende evenement. Dus een balletvoorstelling van 50 balletdansers en 60 kantijrijders. ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Nationale Ballet. Wie is de choreograaf van dat inspirerende evenement? U kunt meedoen tot en met 6 juni. Winnaars ontvangen op donderdag 7 juni een bericht per mail. Heel veel succes toegewenst. Ga even voor het antwoord naar nachtvluchten.fm. En daar kunt u het antwoordformulier invullen. En deze informatie staat ook op teletextpagina 331. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... die kunt u mailen naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl. Of u gaat naar onze site nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. En u kunt daar eventueel ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Wees u zich daar dan van bewust... dat ook andere luisteraars uw bericht kunnen lezen. En alle informatie over onze samenstelling... is ook weer te vinden op teletextpagina 331. Van haar verwijten, hij houdt niet van de spijt, niet van gemaar. hij houdt van de vrijheid, dus van haar. Hij houdt van de zee, hij houdt van het water, hij houdt van antre, hij houdt niet van water, hij houdt van beweging, hij houdt van. Verwachting, omdat hij dat toekomst vindt. Hij houdt niet van de spijt, niet van gemaakt. Hij houdt van de vrijheid, dus van haar. Ja, mooie vrijheid, Hans de Boy. Dat is dan weer talent van eigen bodem. De zanger viert vandaag 2 juni zijn 54e verjaardag. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten en we komen om in de prijsvragen. Wat is er namelijk aan de hand? Inderdaad, de winnaars zijn ook bekend... met betrekking tot de prijsvraag die wij hadden van Bronia Davidson. En wij stelden over haar de volgende vraag... tijdens de vlucht naar het oosten door haar geschreven boekpresentatie... op 26 april jongsleden werd Bronia Davidson geïnterviewd. Wat is haar bijzondere band met deze vragensteller? En het goede antwoord was haar zoon. De winnaar. Ze staan ook op de site vermeld en ze hebben inmiddels een bericht ontvangen. Maar het is maar even voor de zekerheid... de winnaars van dat boek Vlucht naar het Oosten van Bronia Davidson zijn... Titia Kobak uit Zeist. Clarence van den Berg uit Delft. En Inma Castano uit Hogeveen. En ik zei het al, we komen om in de prijsvragen, want er is ook weer een nieuwe prijsvraag. Maak kans namelijk op de cd Nikki's Day Off. Daaraan heeft onze gast, onze eerste gast in Nachtvlucht een laatste ronde zijn medewerking verleend, Eddie Zoe. Het album vertelt het verhaal over een vrije dag uit het leven van een meisje Nikki. Ieder nummer op het album is een belevenis. Ze koopt een auto, gaat snorkelen. Heeft een one-night stand. Ja, waarom niet? Onze Nicky heeft het er maar druk mee. En um, ja, ook uh, de zanger van Mook neemt je dan vervolgens mee door dat muzikale avontuur Felix Magin uh, van het dansduo El Dio. En dat is dan Eddie Zoe samen met Tom Bakker. Je kunt kans maken op een van die uh, vijf exemplaren van deze cd, Nicky Days of, en beantwoord daarvoor dan weer de volgende vraag. Eddie Zoe crashte de bruiloft van nachtvluchten presentatrice Nora Romanesco. Ja, daar staan onder getekende. Door welke bijzondere muzikale vrouw... werden Nora en haar garagist in de echt verbonden? U kunt dit allemaal nalezen op teletekspagina 331... of u gaat naar de site nachtvluchten.fm. Eddie Zoe, ik zei het al, hij is zometeen degene... die bij ons het spits afbijt in de nieuwe thema Maanden, moet ik zeggen. Nachtvluchten, laatste ronde. Hij is niet alleen presentator... Hij is niet alleen maar tekstschrijver, hij is ook gitarist en zanger. En als u wilt weten hoe dat klinkt, blijf dan nu eventjes aan de radio gekluisterd.